Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is vanochtend onderzoek gedaan bij Tata Steel in IJmuiden. De inspectie heeft daar fabrieken onderzocht. Het OM denkt dat Tata opzettelijk en illegaal schadelijke stoffen uitstoot. En dat is natuurlijk gevaarlijk voor de openbare gezondheid. En dus hebben we specifiek onderzoek doen we nu naar de werking van de fabrieken die Betrokken zijn bij de productie van staal. De eerdere meting is gebleken dat er in de lucht rond Tata Steel... ...veel meer kankerverwekkende stoffen hangen dan op andere plekken in het land. Begin dit jaar kwam er een mega aangifte tegen Tata binnen... Van, van 1100 mensen en bedrijven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de laatste poolwedstrijd tegen gastland Qatar. Dat ligt zelf al uit het toernooi. Volgens mijn collega Eline de Zeeuw loopt de spanning langzaam op bij de fans. Een gezonde spanning bij de 3000 uit Nederland afgereisde fans die op de tribune zullen zitten vanmiddag. Ja, die zullen toch ook hopen op eindelijk een goede wedstrijd van Nederland. Met een keertje veel doelpunten, veel juichmomenten. De fans die verzamelen vanmiddag ook weer voor een fanwalk richting het stadion achter de Oranje bus aan. Ja, Oranje heeft aan één punt sowieso genoeg om door te gaan. Naar de volgende ronde. Die wedstrijd begint zo om 4 uur. Een man heeft vanochtend in Utrecht een jongen van 15 neergestoken. Die botste met zijn fiets op een auto waarna de man hem neerstak. De jongen is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar de dader. En Down the Rabbit Hole heeft zijn eerste rijtje namen aangekondigd. Onder andere deze zes komen langs op het festival. Hey, ik ben bang voor een nieuwe Braukje, Stroomai, Naas, Verdagen, Paolo Nitini en die laatste was Idols. Zes dus van de in totaal twintig namen die het festival heeft aangekondigd. Down the Rabbit Hole is in het weekend van 30 juni in Beuningen. Het weer op veel plekken kan het nog steeds behoorlijk mistig zijn. Maar op de meeste plekken is het een gewone bewolkte dag. Droog en dan gaat of op negen. Morgen wat regen of motregen. En dan blijft het ook een gaatje koeler dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er van de hart van de ANWB.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 Dat is ook een oude bekende, hè? Jacques! Ja, Jacques. Jacques zit in die ja, directeur. die komt weer naar Zandvoort. <laughs> dat ja. klopt dus. Ja, ja. Jacques, deze Jacques is er al. Yes. <laughs> maar ik denk dat ze Jack bedoelen. Maar goed, het gedicht van de dag ontbreekt ook niet. En uh, dat heeft natuurlijk alles te maken met de verhuisperikelen die, die, die, die wij momenteel hebben. Ik breng een ode aan het hunebed. Kijk, ja. En als je in Drenthe bent, dan, uh, want we zijn voornemens om te gaan verhuizen naar, naar Drenthe. Uh, in, Drenth, in, Bo in Borger hebben ze het grootste hunnebed van, uh, van Nederland. Maar de, de Drenten uh, in Borger die noemen dat gewoon een bult stenen.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 dan, een hele tijd in Zandvoort op zaterdag en zondag. Zos live, oftewel Zandvoort op zaterdag of uh, ja, maar Zandvoort dat... op zondag live. Nou, dat had ook een nou, speciale reden, hè? want met die corona mochten nergens live concerten worden Klopt.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 Check white light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 Dat was Tom Robinson en Listen to the Radio. Nou, als we het daarover hebben, albert weet jij nog ja. hoe het met jou begonnen is bij de radio? Ja, dat gaat, dat gaat meer dan twintig jaar terug, hè? Sjeetje. Ik zat op een gegeven moment uh, op Badhuisplein. Uh, daar had je toen nog uh, die van Werf, die Willem van der Werf, die had daar een soort uh, ja, eetcafé. Nou, een groot eetcafé, het is een pannenkoekenhuis.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 Ja, Die vindt nee. vrouwen nou ook weer leuk. Oké, okay, nou, helemaal goed. Uh, ja, uh, hoe heet het? Sinterklaas moet nog komen... maar de eerste kerstwensen uh, uh, hebben ons ook inmiddels al bereikt. Want uh, deze kerstwensen is van de bewoners van de camping Sandevoerde.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 Vlak voor de zitting stuurde Kennemer Park een nieuw opzichtbrief naar de recreanten. Ook nu was de vraag of de eigenaar van de camping wel een concreet een uitvoerbaar plan had. Tijdens de zitting bleek dat Kennemer Park alleen een conceptversie van het benodigde archeo archeologische rapporten kon laten zien. De vraag is dus nog steeds of zij de 250 grote chalets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 Luister maar, is het leuk? Het leven van de kerstboom. Goedemorgen, weer een jaar. De feestdagen even en dan is dat ook weer klaar. Zo mooi als eerder was het toch niet meer. Maar het hoort erbij, dat komt het hardst op neer. Als het zover is. Al die liedjes op de radio. En al die lichtjes en die lampies, Dan kom je toch wel in de sfeer. Ik kan er niks aan doen. Het raakt mij elk jaar. albert of, het of, dan kan jij alvast een klein beetje winnen, hè? Aan het uh, geluid uh, uit uh, de <laughs> Nou, daar was je al wel uh, redelijk aan gewend, toch? Of niet? Uh, ja, ja uh, het licht van de kerstboom hoorde je trouwens. Uh, de nieuwe single van uh, Daniel Loewes. Uh, ja, nou ja, ik heb uh, trouwens... Uh, ja, we gingen uh, nu uh, naar de kerst toe, maar... Uh, ja, in de zomerrit hebben we natuurlijk ook uh, geregeld uh, gedraaid uh, op de radio... En een van die platen die uh, jij wel vaker uh, aanvroeg, dat heb ik onthouden, uiteraard, hè. Ja, mag ik Dat mag wel. Is, met uh, jaar. Ja, dat, is, uh, <laughs> dat is iets van de uh, Buena Vista Social Club. Altijd goed. Altijd goed, goed hè? Nou, ja, deze uh, hebben, we, hebben we ditmaal uh, uitgekozen. Hier is uh, Kan Kan.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 Coro Cantoro richting, uh, richting uh, het uh, uh, uh, noorden, uh, het zuiden, moet ik zeggen westen. Dus uh, de, daarom kom ik uh, tijdens de evenementagenda nog even op terug om half drie half vier. Half vier, helemaal goed. Ja, nou, leuk. Ja. Dus nou ja, mochten de mensen jou, uh, nog een uh, plate, voor jou nog een plaat willen horen, kunnen ze zich uiteraard melden.